De Egyptische Justitie is een onderzoek begonnen naar tientallen buitenlanders die betrokken zijn. Volgens de militaire machthebbers hebben de organisaties geen vergunning. De buitenlanders, onder wie Amerikanen, zouden financiële steun hebben geboden. Verschillende kantoren zijn doorzocht en sommige buitenlanders mogen het land niet uit. Een van de verdachten is een zoon van de Amerikaanse minister van verkeer. Washington waarschuwt dat alle hulp aan Egypte wordt stopgezet als de rechten van hulporganisaties niet worden gerespecteerd. Er wordt morgen nog geen datum bekendgemaakt voor een mogelijke Elfstedentocht. Wel maakt de vereniging Friese Elsteden dan bekend hoe het ijzer op de route van de Elfstedentocht bij ligt. Vanavond komen de 22 rajonhoofden bijeen voor een verkennende bijeenkomst. Harde wind van vorige week heeft lang wakker in stand gehouden en ook is de sneeuwval een probleem. Als er een Elfstedentocht komt, dan komen er mogelijk 2 miljoen bezoekers. Dat zei assistent rajonhoofd Bootsma van Hinderlopen tegen het radioprogramma De Perstribune. Bij de vorige Elfstedentocht in 1997 waren er naar schatting 1,5 miljoen bezoekers. In de eredivisie heeft koploper PSV punten verspeeld. In Almelo werd het 1-1 tegen Heracles en daardoor staan de Eindhovenaren drie punten voor op FC Twente en AZ die dit weekend niet speelden en de wedstrijd te goed hebben. Feyenoord kwam op een gedeelde vierde plaats door een 2-0 overwinning bij NEC. En in Amsterdam leed Ajax voor de tweede keer dit seizoen een nederlaag tegen FC Utrecht. Het werd 2-0 voor de Utrechters. Op het Nederlands kampioenschap Allround Schaatsen heeft Marit Leenstra haar titel geprolongeerd. Leenstra bleef de concurrentie in Tiof ruim voor. Het zilver ging naar Linda de Vries en derde werd Jorien Voorhuis. En alle drie de medaillewinnaars mogen uitkomen op het WK Allround. Net als iedereen wust die in Heerenveen ontbrak. Bij de mannen wordt op dit moment de slotafstand gereden. Dan het weer. Vanavond en vannacht min 7 tot min 10. Morgen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon. S'avonds in het noorden en westen kans op wat lichte sneeuw. Dit was het. In circus Zalvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land.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 dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is na een ongeluk dicht tussen Knoppen Draasdorp en Knoppen Badhoevedorp. Er staat 3 kilometer file. Het verkeer moet omrijden vanaf Knoppen Draasdorp via Hoofddorp over de A5 en de A4. Tot zover de verkeer. Op ZFM en adult education. Het is uh, 7 over 5. Entertainment for you. Van harte welkom. Roy Goedemiddag. Doet je microfoon het? Goede, ja, daar ben ik. Nee, hier ben ik, ja. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, hoe gaat die jongen? Ben je. Wat een een week, wat Heb een je de week. sneeuw een beetje overleefd? Ik haal echt niet zo van sneeuw. Nee, ik ook niet. Echt niet. Ik ook niet. Nee. Maar um, je hebt een uh, drukke week gehad. Je hebt, uh, je hebt uh, gisteren je finale van Tell of the Voice gehad, hè? Uh, ja, dat uh, klopt. Hoe is dat geweest? Uh, geweldig. Ja, was het geweldig? Ja, heel, heel erg geweldig moet ik zeggen. Nou, goed om te horen. Vertel eens wat over. Je, mag, je hoeft je niet te schamen hoor. Je mag gewoon wat vertellen. Hoe was de avond? Of gaan we het later over hebben? Anders, ja, dat, dat lijkt me even beter, via deze microfoon. we kijken even zo meteen deze microfoon aan. Um, ja, um, ja, het was een fantastische show gisteren in uh, Grand Café XL. Um, ja, vijf deelnemers die streden tegen, voor een grote prijs, namelijk een cd-opname. En uh, ja, het was nog wel even de vraag, hè, of iedereen wel op tijd uh, aankwam. Nou, we begonnen een uur later, omdat iedereen maar in de file stond en zo. Maar toch was iedereen aanwezig, dus daar ben ik wel heel erg trots op. Oké. Okay. En uh, ja, Erik van Meel heeft gewonnen. En die gaan we straks ja. even bij. Ja, die bellen we zo een beetje. We gaan even. hem feliciteren en uh, ja. vragen hoe hij deze avond heeft gevonden. Hey, uh, elke week een item hier bij Entertainment in de opening. Het nieuws van de week. Uh, wat is jouw nieuws van de week? Ja, mijn nieuws van de week. Ik, ik organiseer elk jaar het kinder, kinderkunstverstijn. Ja. En dat is een kindertalentjacht. En vorig jaar had Brittany gewoon, hè? Ja, die zat in de voice kids. Ja, dat, dat was ja, mijn ik nieuws. heb het gezien. Oké, okay, dus leuk. Uh, ja. ja, ik ben er best wel trots op, weet Het is toch een soort van ontdekking, een talentenjacht. En uh, ja, ik dacht... Uh, wat geweldig. Ik krijg allemaal belletjes en telefoontjes van mensen. En, uh, en uh, hartstikke leuk om te horen. En ja. uh, ik wens ze ook echt heel veel succes. Ja, te gek. Brittany is vorig jaar um, ja, hier ook in de studio geweest. Ja. En nu door in de voice. Hartstikke leuk. Nou, mijn nieuws van de week um, is niet echt bepaald. Eén vaste nieuwtje, maar het was een nieuwtje over de laatste paar dagen. En het ging over het sneeuw en de Elfstedentocht. Oh, ja. Ik word er langzaam een beetje moe van dat iedereen het over die Elfstedentocht heeft. En dan zie je Jort Kelder weer bij de wereldrijd door. Dat Unox de Elfstedentocht niet moet gaan sponsoren. En iedereen, ja, de hele verkeer zit vast met sneeuw. De treinen rijden niet door de sneeuw. Ik denk, waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? Ja, ja, ja. Waar zijn we nou mee bezig? Wat, alsof we nooit, nooit sneeuw hebben gezien. Het ja. hele Nederlands zit op zijn kop. Ja, en ik vind het ook altijd raar, hè? want dat, daar zat ik ook aan te denken toen je dit zei. Het NOS die zit ook alles zo uit te rekken: ja. extra nieuwsuitzendingen. Mensen, blijf thuis, alsjeblieft. Want uh, er ja. staan heel veel meegesleuteld. Miljoenen kilometer file. Ja, jongen, jongen, jongen, jongen. Praat dat niet in mensen hun hoofd? Oké, okay, er staat een beetje file. Maar het is alleen maar een beetje langzaam rijend. En je bent, als je een uurtje eerder vertrekt, dan ben je op tijd. De eerste entertainment view voor, de, voor deze, ja, de eerste van februari, v 4 februari ja. is het. Uh, natuurlijk de vaste items, zoals popster Henry, wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Ja, vertel maar. En, en, en, er zijn twee heren in de studio ja. en we hebben een verrassing voor. Hè? We hebben een hele mooie verrassing. Ja. Dus blijf in ieder geval luisteren, want um, ik weet zeker, ik weet 100% zeker, je wil het horen. Ook gaan we straks natuurlijk even bellen met de winnaar van The Voice of The Talent of, talent of The Voice. Ja, ik The Talent zeggen? of The Voice. En we gaan vragen wat hij is van de avond gisteren. En Michel Wolzink in de studio. Er staat een paal in de kerk. Oeh. Hier is Circus Custers en verlies. Staan sta niet aan te gaan. mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maar. wel mijn woordje klaar. Het is net of na. Alles is veranderd, sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder magisch zetje wijzen worden. V -v -v Verliefd over mijn oor, onderste boven. Dat er nog kan, ver-ver-verliefd over mijn oor. Niet te geloven, stotterde. Dingen. Gewoon is bij mij, echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles af, zo loop ik te zwingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn voor de allereerste keer. Laat het wel me bellen Daisy, kom niet meer ververlieft. the vibe. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que Remedio chino e infalible. Nou, een beetje zomersgevoel op deze koude winterdag. Ik kreeg bijna het gevoel van, uh, nou, misschien is het tijd voor, uh, voor dit liedje. Ik zat gisteren op de bank en ik dacht, het sneeuwde. En ik dacht, oh, we hebben die tijd al gehad, toch? Ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht, we gaan op naar zomer. Lekker een zomerse platen. En toen hoorde ik deze ook nog op de radio. Ik dacht, wat is dit nou? Driving Home for Christmas. Oh. Driving Home for Christmas. Maar ja, laten we voorlopig even mee kappen. Driving Home for Christmas, Chris Ria. Zijn we nu al klaar mee, weer dus in, in de kerst uh, kunnen we het weer gaan gebruiken. We worden opgebouwd op dit moment en uh, we gaan gewoon op naar de zomer. We gaan Heerlijk. op naar de zomer, vind ik een hele goeie. Ja. Even aangedacht met Manu, ciao. Hé, hey, ehm... Um... Spannende uitzending, ja. ik voel wel een lichte dat spanning hoor. zullen de heren reageren zo meteen? Okay. Er zitten hier uh, twee heren in de studio en uh, ze weten bijna nog niet wat er gaat gebeuren. Wij zijn de enigen die het weten. Ja, we hebben vorige week een kokstop. Dus uh, ja, dat is nog even een, een, een verrassing. Hey, um, Manu Chau hoorde je net. Ik zeg het eerlijk, ik heb hem legaal gedownload. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer veel. Maar er is ook veel ophef over die site Pirate Bay. Ken je dat? Ja. Die is um, uit de lucht gehaald door bepaalde providers. Okay. Maar um, er is dus laatst veel ophef over. En de toegang tot sites waar illegale content op staat. Nou, Stichting Brein heeft, voor de heeft de rechter nu zover gekregen... dat hij veel uh, internetproviders verplicht om dergelijke sites te blokkeren. Maar gelukkig is er een oplossing, een hele simpele, door gebruik te maken van een site als HeidemJes, yes, Surford.nl of Superproxy.nl Als je zo'n uh, zo site naar bijvoorbeeld ThePirateBay.org surft, kom je gewoon op de site. Nou, meer manieren om de blokkade te omzeilen vind je op www.ikwilpiratebay.nl Het is gewoon nog mogelijk om uh, illegaal te downloaden. Niet dat je het moet doen hoor, ik zeg helemaal niks We hebben een beetje een lichte voorbeeldfunctie toch hier bij de radio Dus we mogen niet uh, we mogen niet illegale downloads aanbieden Maar Je zou het nog kunnen doen Meer, meer informatie, ik wil op ThePirateBay.nl Er komt iemand aan, oh een gast Zometeen daar meer informatie over eerst muziek Van, oh wat is het goed zeggen Likkie Lee Dit is I Follow Rivers op ZFM Ja. Beide om niet naar huis af te zwaaien. Oké. Okay. Marco Borsato en binnen hoorde je. Zometeen gaan we even bellen met... Uh, Michel Wolsink. Le Le Leen Leemant, Of is het Michel Wolsink? Heeft Michel Wolsink. Hij heeft namelijk een, een, een liedje... Een liedje um, Geschreven en gemaakt, er staat een paal in de kerk. Ja, nou dan kan je al weten waar het over gaat, natuurlijk. Mm, Carnaval, oh, dacht, dacht. gezellig toch? Gezelligheid. Carnaval is binnenkort, vindt het plaats en we gaan meteen even bellen over zijn nieuwe hits Ja, en nu het volgende. Ja, Roy, um, jij bent hier binnenkort. Ja, je bent hier uh, alweer een tijdje vrijwilliger en Goh. wij dachten, we zetten hier in het zonnetje. Of was dat toch niet waar? Nee, dat is eigenlijk toch niet waar, hè? Nee, hey, want vorige week hebben wij een oproep geplaatst. En het is bijna, uh, ja, het is bijna uh, Valentijnsdag. Dat klopt. En wij wilden een etentje voor twee weggeven. Dat klopt, dat ja. heb ik gehoord. En ja, toen, en toen hebben wij wat bekokstoofd, hè? Ja, toen heb jij een briefje geschreven in ons postvakje gedaan. Roy en Rudy, ik weet wel een heel leuk idee. Ja, we toch? Toen hebben we, uiteindelijk hebben we samen het project nou, met z'n drie een beetje uitgewerkt. Ja. ja. En uiteindelijk hebben we nu een etentje geregeld, toch? Ja, een etentje voor twee voor iemand. Ja, maar oh. daarvoor moeten we even naar boven, denk ik. Dat denk ik wel, ja. ja zullen we de mensen die binnen mee zijn gekomen, uh, naar boven meenemen? Roy, loop jij ook even mee? Ja, zou ik, meelopen? Ja. Oh, ik ja? Okay. mee lopen? Ja, oké. Lopen we even mee. Ja, Pascal, wil jij ook even meekomen? Nou, we lopen, ja. ze lopen allemaal nu even naar boven. We gaan even naar boven toe. Boven is het. Uh, nou ja, jij legt het zo. Het, thema het aan. is wel een klein beetje koud, helaas. Door de, ja door de door sneeuw. Gespannen gezichtjes hier. Ze weten niet. Wat er ja, gaat spannend hè Rudy. Pascal van der Beek die zit te kijken van wat gaat mij nu gebeuren. Nou jongens, succes. Veel plezier. Dan ja, uh, Roy, uh, dankzij Roy Haldeman. Roy probeert het even te verbeelden. Wat we gaan even is kijken wat er hier allemaal aan de hand is. Boven in de studio. Uh, het is een beetje afgeplakt. Wat zeg je Roy? Ik denk dat ik morgen de sigaar ben. Ben jij morgen de sigaar? Ik denk ik dat maar wel. Wow, wat is dit? Het is hier, uh, ja Roy, van Rudy, het is hier helemaal, uh, helemaal uh, leuke. Uh, een tafel gedekt met hartjes en echt ta een Valentijnsachtige uh, tafel gemaakt. Oh! En uh, ja, Royal Haldeman heeft ons dus een briefje geschreven van: ja, ik wil wel een, een Valentijnsdiner organiseren voor twee en voor Pascal en mijn moeder. Kijk eens. Dus uh, ik ga de stoel vrijmaken. Mogen ze hier zitten? En er wordt zometeen het eten bezorgd. Kijk, is het wel leuk? Bij Entertainment News zijn we gewoon van alles in, hè? Ja, het kan allemaal bij Entertainment dus je voor moet jou. het eigenlijk voorzien. We hebben boven een, een tafeltje gemaakt. Met uh, helemaal mooi uh, opgezet. Met uh, wijnglazen. Een flesje prosecco. Een ja. mooie bloem. En zometeen gaan uh, Bianca Haldeman en Pascal van der Beek daar lekker iets eten. Ja, ik ben benieuwd wat ze te eten krijgen. Hoe het allemaal geregeld is. Want dat is allemaal nog een verrassing. Dat komt er allemaal aan in hele uitzending. Door zullen wij je uh, op de hoogte houden hoe dit gaat verlopen? En wie weet, is er wel liefde in de lucht. <laughs> Hier is David Guetta en Asher without you. I can't win, I can't rain. I will never win this game without you, without you, without you, without you. I am beneden gaan wij richting de carnavalsweren, want we hebben Michel Wolstik aan de telefoon. Goedemiddag Michel. Goedemiddag nog, ja, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Michel, hoe gaat u? Ja, gaat goed. Wat een commotie, hè? Ja, het, het, het is echt uh, ja, een beetje uit de hand gelopen, geintje ge ge geworden, kan ik wel zeggen. Ja, want we hebben het uh, over jouw carnavalshit, uh, er staat een uh, paal in de kerk. Ja, ja de titel zegt, ja, hoe ben je daar ooit bij gekomen? Je, bent, ja. je houdt gewoon van carnaval neem ik aan. Nou, ik ben, eh, nou, ik ben, ben echt geen, geen artiest die elk, elk jaar een uh, carnavalliedje uh, uitbrengt. Nee. Eh, ik doe er wel aan mee. Natuurlijk ja, bij ons in dorp bij ook carnaval. Dus daar doe je er wel aan mee. Maar vaak in een groepje dan uh, gaan we met de, met de optocht meedoen, zeg maar. maar ja, goed, goed, hoe kom je nou bij, bij dit carnavalsnummer? Ja, het, het is een samenloop van omstandigheden, maar, ja. zou ik maar zeggen. En uh, het is eindelijk als schijntje, eigenlijk al schijntje uh, geboren. En, uh, en dan krijg je denk ik, met een media aandacht en dan, uh, ja, dan zie je wat er gebeuren ja. ja. <laughs> heb kan. Heb jij verder ervaring als zanger? Uh, ik ben uh, sowieso al twintig jaar in, uh, in de muziek. Ik uh, oh, okay. ben altijd zanger geweest in, uh, in, een, in een band, zeg maar in de coverband. Ik heb altijd uh, uh, commercieel muziek gemaakt. Okay. En sinds uh, 2010 heb ik stoute schoenen aangetrokken en uh, heb ik een Nederlandstalige uh, circuitmaatsch ingedoken alleen. Ja. Ja, dus uh, ik, ben, ik ben al een tijdje bezig, dat wel. Wat uh, vond het, uh, ja, wat het is natuurlijk, uh, er staat een paard in de gang, er staat een paal in de kerk. Uh, het heeft een ja. beetje natuurlijk met André van Duin te maken. Wat vond hij van het liedje? andere van mij vonden hem, uh, vonden hem goed. Management in eerste instantie niet, uh, want we hadden natuurlijk, uh, ja, het is allemaal een beetje in een sneltreinvaart gebeurd. Uh, ik werd, uh, werd gebeld door de lokale omroep hier, want ik moet even een klein stukje, een kleine internetsoortje geven, een klein uh, introotje, zeg maar. Uh, ik werd gebeld door de lokale omroep hier, uh, er was iets gebeurd in Doetinchem, uh, met een, uh, een uh, pronkzitting, dat was een zitting, zeg maar, een galenzitting van een uh, kanaalvereniging. En dat was, werd, uh, dat was gehouden in de kerk, en de kerk wordt tegenwoordig ook verhuurd voor andere doeleinden dan alleen al maar kerkdiensten. Ja. Dus uh, er werd er was een carnavalsavond georganiseerd en daar uh, was één act geweest en daar was een paaldasteres geweest. Nou, en er was uh, heel veel commotie ontstaan in, uh, in de omstreken en natuurlijk het kerkbestuur, dat dat niet door de burger kon. Dus vandaar dat ik uh, de volgende uh, dag werd ik gebeld door de lokale omroep. Die zeiden van, nou heb je het uh, meegekregen? De commotie van allemaal burgers. ja, ik heb er wel wat van gehoord. Maar dan lijkt het ons uh, in ieder geval een uitdaging. Wij willen jou uitdagen om binnen een week een nieuwe versie op uh, Er staat een paard in de gang te schrijven over de paaldasteres act. En dan dagen wij je gewoon uit. Ga je die uitdaging aan? En zo is het eind begonnen. En heb ik gezegd, ja. ja, die uitdaging is mooi, lijkt me leuk, ga ik doen. En vandaar eigenlijk is het als schijntje begonnen en, ja goed, het liedje werd gedraaid. En de mensen begonnen bij deze tebellen van waar kun je dat in krijgen, want dit wordt de er hier in de Achterhoek, in ieder geval wat carnaval betreft. Ja. Dus ja, goed, toen hadden wij zoiets van, dit gaat al een beetje uit de hand want wij moeten even de officiële weg aanvragen van, of een goed goedkeuring, goedkeurig krijgen, van de André van Duin. Omdat je dan de melodie gaat gebruiken van het ja. liedje. Ja, en dan werd in eerste instantie werd dat dus, je uh, uh, uh, uh, uh, afgewezen. En, uh, en, la en later toch weer uh, overroeld door Amri van Duin zelf, die zei van ja, kom op, het is carnaval, het is met een knipogen, laat die jongen lekker zijn nummer uitbrengen. Dus vandaar dat we nu wel een goedkeuring hebben en dat hij nu officieel dus gelanceerd is. Nou gelukkig, want het is wel een knaller van een hit, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft ja, zelfs in ik, de Telegraaf ik, gestaan, hè? Ik, uh, ja, joh, ik, ik werd uh, door de heide verder verder gebeld en uh, <lacht> werd er een... Ja, tuurlijk, omdat het, het, het, het, het, het, het, het gebeuren daar was al heel veel aandacht aan geschonken, ook al landelijk, ook door, door de Telegraaf onder andere. Ja, een paar lang zegt ik, ja, in een kerk, dat moet natuurlijk niet kunnen. Ja, nice. <laughs> dat daar ging het ook over, eigenlijk over. en, en mensen waren, ja, de hele wereld stond het van het van, wat is dat wat is daar gebeurd, in Doetinchem? En toen men begreep dat ik daar een liedje over ja, geschreven had, of in ieder geval een nummer van André van Duin aangepast had. Ja, toen bedoel ik ook helemaal in mediaal mij natuurlijk van, wat gebeurt er nou jongen? Komt iemand met een liedje uit daarover? Dus, ja, en dan gaat het negen jaar met een sneeuwbal effect, in ieder wordt echt een, een hele grote bal die gaat rollen. dus uh, ja. Ja, Voor mij natuurlijk allemaal heel mooi, heel mooi, heel mooi meegenomen, want uh, dit is natuurlijk wat je normaal eigenlijk wilt, uh, wilt en nodig hebt. Hè? Je hebt, je hebt gewoon de media nodig dat ze, dat ze het oppakken en denk van dan krijg je die boost, dat de mensen in één keer allemaal gaan kijken van wat is dat toch? Ja. Dus wat dat betreft ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Maar nou, er hebben we natuurlijk ook minpuntjes aan zitten hoor, want ik krijg ook berichten van mensen die mij al van alles verwensen natuurlijk die er helemaal niet uh, van zijn en het helemaal niet leuk vinden, dus daar krijg je natuurlijk ook. Er zijn ook heel veel negatieve dingen. Dus het is niet allemaal positief, maar goed, over het algemeen met de meeste wel. Dus dat da da da da da da is natuurlijk leuk. Nou daar zijn wij uh... In ieder geval blij mee want die positieve vibe hadden wij ook en daarom wilden we ook snel in de uitzending hebben en ook nu gewoon snel dat liedje draaien want uh, ja, wij worden er vrolijk van. Nou, nou dat, dat en dat was de bedoeling. Het is allemaal met een over bedoeld en, en niemand om, om niemand niemand kwetsen. Het is hier gewoon een gebeurtenis, het is iets wat gebeurd is en daar zing ik over. En volgens mij is het nog wel aardig gelukt, ja. Ik ben er ook ik word ook blij van. Nou, konden we dan snel aan, dan gaan we hem snel draaien. He helemaal goed. In ieder geval vast bedankt voor de aandacht. Ja, ja, jij ook dankjewel. Ik het een heel fijn weekend. Je, jij en, ook. Ah ja, hier komt die aan beste Wester en staat een paal in de kerk. Wat staat er? Wat ik je nu vertel, is misschien een raar verhaal. Met carnaval staat er bij ons in de kerkenpaal. Er staat een... Een baal van staal. Een bouw van staal. Nou, dan kom ik door met de mededeling. We zitten met z'n allen in een hele grote kring. Een danseres hangt aan die bouw en doet gewoon haar ding. Er staat een baal in de canoë. Kan en ook niet thuis wordt in de kerk Maar zelfs onze pastoor kijkt toe en zegt dit is ons werk Er staat een paal in de kerk Hij staat een moestijk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 I Liedje van Barcoon en Love You More. Zo. We zaten namiddag hier bij ZFM. Nou ja, middag, bijna avond. Het is 10 uh, voor 6. Je luistert naar Entertainment View. En het, uh, ja, het doet me erg pijn uh, om dit te vertellen. Maar vooral aan de mannelijke luisteraars. Maar het is onderzocht. En het is dus waar. Vrouwen parkeren beter dan mannen. Ja echt waar, het NCP, dat is de grootste parkeergarageboer van Engeland Heeft het laten onderzoeken door 2500 mannen en vrouwen te laten inparkeren Voor de perfecte inparkeer manoeuvre kon elke deelnemer maximaal 20 punten krijgen nou, De eindstad was als volgt, de vrouwen scoorden gemiddeld 13,4 punten En de mannen maar 12,3 Nou ja, dit zou kunnen omdat mannen te snel zouden rijden en daardoor een plek over het hoofd zouden zien ook uh, parkeert maar een kwart van de mannen de auto binnen de lijnen. Maar de vrouwen deed 50% dat wel. Het enige lichtpuntje dan uh, wat mannen hadden, is dat ze wat sneller, sneller parkeerden. Gemiddeld 16 seconden tegenover 21 seconden van de vrouwen. Ja, wat een nieuw. Dus helaas, helaas voor de mannen. Maar soms zien sommige vrouwen zie ik rijden, en denken van nou... Ik ja. geloof het niet allemaal. Hé, hey, weet je, het gerucht gaat dat Pascal een beetje teleurgesteld is over het feit dat hij geen prijs heeft gewonnen. Is dat zo? We gaan het gewoon vragen. Roy, wat, uh, wat uh, is hij nou teleurgesteld? Nee, ik kon net van niets, zegt hij hier zo. Natuurlijk oh. wel van hemzelf hoor. Maar oh. wil oh, ik als prijs ging best wat compagnon in zijn bedrijf. ik hoor net dat hij je kompion in je bedrijf al bijna is. En, ja. Daardoor is die niet teleurgesteld hoor Oh, gelukkig maar Nou ja, zit er dus, jou, jouw moeder, Bianca, zit daar Met uh, Pascal van der Beek En wij hebben een heerlijk etentje geregeld Met mooie kaarsjes en een lekker drankje Om toch even wat, wat liefde in de, in de brouwerij te brengen En um, dat is eigenlijk wel nodig Wat warmte in deze kou en hun zitten nu lekker boven wat lekkers te eten, hè? Ja, want volgens Roy uh, draaien ze om elkaar heen. Nou, niet volgens mij. Volgens Roy, ja. Volgens Roy, dat zeg je heel goed. Ja, volgens jou dus. Maar welke, Roy? <laughs> ja, daar weet ik eigenlijk ook niet welke, Roy. Ik geloof ik deze, Roy. Hé, hey, uh, Roy. En die beneden zit. Nee, boven. Boven, die heeft dat mij uh, verteld. Hé, hey, uh, Roy Halderman, hoe, hoe ziet het daar eruit? Hoe vinden ze het? Ja, hoe vinden jullie het eigenlijk hier zo? Deze ja. is leuk aangekleed. <laughs> Het is leuk aangekleed hoor ik hier zo. Dat is ook alles <laughs> Daarom. <tie> <tie> een beetje koud hè? Is het een beetje koud hier? Uh, een koud zweertje. <tie> ja nee, het is hier lekker warm hoor. Die kaartjes maken het lekker warm. <tie> Oké. Okay. Hey, maar de volgende keer moet je wel de sfeerverlichting ook aandoen. Hè? Dat heb je niet gedaan. <laughs> <Ik> <laughs> Was, school, TL Pascal, moet uit hè. <laughs> wat ben je opstandig. <laughs> Ik ben een bij me. Hé, hey, ga lekker zitten. Ga lekker genieten Geniet van ervan. je eten. Geniet ervan. Hé, hey, heb je altijd al um, Frans Bauer samen met Tiger Cruz willen horen? Nee, liever niet. Nou ja, dat hoor je zometeen dus na gitaarmuziek. Hier zijn de Romantics op ZFM. Katharine! De romantics and what I like about you. Je kent, uh, nou ik weet zeker dat je die kent. Frans Bauer heb je E voor mij en Tyre Cruz. Dynamite. Nou, er is weer iemand origineel geweest en die heeft van beide liedjes één liedje gemaakt. Oftewel een mashup. Is gemaakt door Jeroel Regelink. Tyre Cruz, Frans Bauer heb je Dynamite voor mij. Het blijkt maar weer een ideale liedje te zijn voor elk raar. Dus het John, hou je van Nederlandstalig? Heb je Frans Bauer? Hou je van de hitjes? Dan heb je Tire Cruise. Te vinden op uh, YouTube. Heb je Dynamite voor mij, Tire Cruise en Frans Bauer? Zometeen uur twee, Entertainment for You. Maar eerst heb ik hier Oasis. Oasis.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 Inside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine, magazine.